Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een 30-jarige man uit Liberia mag worden uitgezet naar zijn geboorteland... ondanks het risico op ebola. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de man is zijn uitzetting vanwege het risico... besmetting in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de mens. De rechter zegt dat de man zelf maatregelen kan nemen om niet besmet te raken. Amsterdamse advocaat Oscar Harmerstein doet toch geen aangifte wegens laster tegen 50-plus senator Jan Nagel. Harmerstein deed namens de stichting Vrienden van de G-krant aangifte tegen 50 plus man Henk Krol wegens onder meer verduistering. Nagel zei vrijdag dat Harmerstein geen recht van spreken heeft, omdat hij in het verleden voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Harmerstein zegt tegenover het ANP dat hij afziet van aangifte, omdat hij vaststelt dat Nagel op het moment van zijn uitspraken niet geheel bij zijn volle verstand was. Een Nederlands team heeft in het Oekraïnse Torres... persoonlijk bezittingen opgehaald... van slachtoffers van de ramp met vlucht mh 17 Het zijn twee koffers. Onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen... dat de koffers gevonden waren. Ze worden eerst in Garkov onderzocht. Daarna gaan de spullen naar Nederland. In Iran zijn vier mannen aangehouden... die bijtend vuur over vrouwen heen zouden hebben gevuurd, gegooid. Volgens sociale media zijn de vrouwen aangevallen... omdat ze zich niet hielden aan de streng islamitische kleding... Voorschriften van het land. De politie zegt dat zeker drie vrouwen zijn aangevallen... met het bijtende zuur. Andere bronnen melden elf slachtoffers. De fotograaf van een van de beroemdste portretten van Che Guevara is overleden. René Burry maakte de beroemde foto van Che Guevara met de enorme sigaar. Burry fotografeerde ook de Britse politicus Winston Churchill... en beeldhouwer Giacometti en de schilder Picasso. Burry werd 81 jaar. Het weerwisselen bewolkt een enkele bui. Morgen eerst regen bij matig door harde wind. Smiddags gaat het harder waaien en regenen ook met late onweer en hagel. aan zee is er kans op noordwesten storm. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Aardige aardige mentor ook. En uh, wat me ook vooral mag bijblijven, was toch uh, de leraar Duits. Dat was, uh, oh, ja, ja. Dat was uh, Willem Duin. Aha, dat is wel een bekende naam. Dat is een bekende naam, ja. Dat is een bekende naam. En, uh, ja, en, uh, en uh, ja. Uh, ik, ik herinner me ook nog wel dat hij, hij ook, zeg maar, uh, ja, ook, ook bewogen was. Ook net zoals de mentor ook. Hmm. Ook zoals Mark Hooiveld was ook bewogen, maar hij was ook heel erg bewogen. Ja. En uh, toch wel minder, want ik kende hem in het begin natuurlijk niet heel goed. En uh, Mark Hooiveld was mijn mentor, ja. dat was echt mijn eerste contact. So Contactpersoon. persoon, dat persoon ja, toch? ja. En, uh, Maar uh, uiteindelijk, ja, Willem toen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 dan mocht hij daar antwoord op geven. Dus dan had hij de toestemming gekregen om antwoord op te geven. Want we leven in een vrije land, ja. snap je? Dus hij, ik vroeg aan Willem Duin ook op een gegeven moment, ook. want hij, hij zag mij als een serieuze leerling. Ik zei, er waren heel veel kinderen die in de klas waren aan het keten en doen, en uh, ik ging er niet in mee. Ja. En uh, hij zei ook: uh, jo, Jonathan, zei hij, je bent een uh, goede leerling. Je hebt uh, Duits heb je goed, uh, goed onder de knie. Mm. En uh, je hebt de eerste SO al negen gehaald. dus, <laughs> dus nee, dat is wel zo. Ja, en, uh, ja, en uh,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 Is die, was, of was het nou de tweede? Ja, dat was de eerste jaar. zeg maar. Dan ben ik naar die bus geweest. En, uh, uh, ja. En toen heb ik toch uiteindelijk ben ik daar, heb ik daar, ben ik daar geweest en heb ik toch uiteindelijk weer het losgelaten. Want mijn ouders om heen en de boze wou niet dat ik daar zeg maar, echt inging zeg maar, in het geloof. Dus ik heb, niet, ik heb drie jaar lang zeg maar, strijd gehad. Zeg maar. maar dat vertel ik nog wel later. Maar dus, het uh, eerste jaar ging dus goed, was ik 17 op de school en uiteindelijk uh, ja, ging, ik, uh, ging het niet goed. Uiteindelijk uh, raakte ik uh, psychisch in de war. Op mijn 18e ging ik dus eigenlijk van school, uh, ging van school weg. Uiteindelijk ben uh, ja, ik uh, ja, in het ziekenhuis geweest, opgenomen, op, op, op problemen. Wat het precies is ja, dat hoeft niet... Uh...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 doe gewoon eerst wat hij in je opkomt en ik zal voor je bidden. Heb je niet gezegd, maar dat zou ik zei hij later. Ja. Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik, uh, ik, examen gedaan. Ik, ik had er zo'n hoofd. Ik denk dit wordt niks. Ja. Dit is niks geworden, denk ik. Dit ik, gewoon, wordt gewoon, wordt ik Moet het kind. Dus ik was in mijn woning ja. en de mentor van mijn school, ik kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd. Gefeliciteerd, <lacht> yeah. Ja, dat Er is echt mijn kind van, like. van als ik dat, dat verhaal yeah. vertel. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of één, één jaar lang in het vierde jaar gewoon niet geen Duits heb gehad en yeah. toch geslaagd ben, gewoon, omdat ik voor mijn Duits <lacht> gewoon doe. Dus dat wil ik de Heer ook voor danken. En toen was de tijd van de Gert en voorbij. en uh, Ja. Zodoende mm -hmm. zo nou heb ik op school gezeten, dat was het verhaal van de Gert en Ook. en ja, en Ik werd ook wel op een of andere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 Ja, ja, toch anders was dan anders eigenlijk. Uh -huh. Maar ja, dat maakt, yeah. mij, maakt mij niet uit. Ik heb mijn examen ja. gehaald. En uh, ik ben er doorheen gekomen. En uh, ja, daarom. En uh, zo is dat eigenlijk. Nou, daarom, ja. En uh, wat ben je daarna gaan doen? Je bent nu aan het werk. Wat doe je voor werk? Ik, uh, daarna ben ik, uh, na mijn Gerttenbach uh, uh, uh, uh, college, ben ik gegaan naar... ben ik gehuisd van Sandsport naar Beverwijk uiteindelijk. Nee, ja. Ben ik van Beverwijk, heb ik daar een school gedaan in in in Wijk aan Zee. Ben ik in Wijk aan Zee ja. school gegaan op Heliomara, zeg maar. Oh, een ja. Rea College. Mm -hmm. Ben ik op school gegaan en uh, heb ik ook uh, heb ik ook mijn uh, certificaat gehad voor ja. MBO 2, 3, zeg maar voor uh, ja, medewerker praktijk, medewerker ja. van het secretariaat uh, eigenlijk. Mm -hmm. ja.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 je had het veel als heel veel en oh, normaal ja. als dan als, als als normaal een kind zeg maar. Ja. En euh, ja, later ook uh, uh, uh, ja, eigenlijk uh, uh, ja, in, uh, een eh ja, een een noem je dat en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 Uiteindelijk heb ik therapie daarvoor gekregen ook. Ja. Daar ben ook in therapie voor gegaan ja. en uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk ben ik ben om een zesde, zevende. Ik wel echt, wat ik nog wel wat ik me ontroerde, weet ik nog wel, op mijn vijfde, weet ik nog, zes jaar, was er een uh, vrouw en die, was, die begeleidde mij, zeg maar. Mm. En uh, toen, als ik dat aan ja, denk denken krijg, kan ik nog wel uh, slapen. En toen was echt die vrouw, een hele lieve vrouw, een vrouw Kager heet, ze, was werkzaam in Haarden. En die vrouw verongelukte op de snelweg in Frankrijk op weg naar haar vaders begrafenis. Nou. Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt, ja, echt ik was nog steeds een keer beveel van als ik had horen, dat steeds, het is echt een dat het is echt, het is gewoon niet Dat herinner ik me nu nog. Dat is niet ja, toch een goede band. Ja, ja, zeker. En, en, en, en klopt. het en, ja, was wel klein en ik, ik, ik, ik wist nog precies hoe ze eruit zag, maar uh, het is wel, ja. Het is een nare ervaring. Ja, het is een het ervaring. Ik was nog ik was bezig met een grote gevulde koek ik thuis. En ik weet dat mijn moeder zei, iets tegen mij zei, en die jongen, ik moet je wat vertellen. En toen, ik voelde al, als iemand tegen mij zegt, als je iets moet Vertellen. En op zo'n zo gezicht dan wist ik al, dat het was fout, dacht ik al. Toen kreeg ik dat te horen, ja, dan was het dus zo je je dan ja, ja. Ja. Hoe oud ja, was je toen? Zes. Ja. Zo jong. Ja, en ja. ja, toen Moet je misschien weer een andere. En toen kreeg ik een ander, kreeg ik een ander en uh, dat uh, was, een, was veel minder aardig en veel minder. Uh, uh, ja, gewoon, en die uh, konden niet meer samenwerken, werd ik ook uiteindelijk weggestuurd. Ik werd uiteindelijk gestuurd naar een, uh, ja, een, dus een huidhuizenplaats plaats, plaats. mijn negende. Uh, negen jaar oud en, uh, ja, en uh, ook dat ging niet goed daar, op school ging het altijd goed, maar daar niet. Mm. Op, de, op de afdeling niet, op de groep niet, ja. nee, niet goed. Ja. En uh, toen werd ik naar Amsterdam, toen werd ik naar Drenthe gestuurd. Om daar, uh, ook ook zo'nzelfde procedure ging ook weer niet goed. Uiteindelijk ben ik naar Frankrijk gestuurd uiteindelijk ben ik Frankrijk ben ik nou in Honderlo terechtgekomen. Daar heb ik dus dag, vanaf het de goede kant op. Dat was vanaf ja. mijn 14, vanaf mijn 11e tot en met mijn 15e. Ja. Maar toen ik op mijn elfde zeg maar, daar, kwam, daar kwam ik op mijn groep zeg maar, waar ook wel eigenlijk de mensen uh, daar het leuk vonden zeg maar, om jou zeg maar, een beetje te, te manipuleren een beetje te, ook op te voeden wel op mijn manier maar niet op de juiste manier vond ik ze, ze altijd wel ze waren niet je ouders maar ze gingen je gewoon fixeren dus als je niet luisterde gingen ze je gewoon je, je, je in trappen gingen ze je, gingen ze je, je, je, je hand op je, op je, op je, op je ging, eigenlijk een soort van mishandeling eigenlijk het vast ja vast, van mijn handen en, en, en, uh, ik ben ook vaak leraar, toch, een leraar op de grond gegooid ook daar ik ik een, een, een, een, een, een, een knie in mijn keel en ik dan ja. wat? En uh, twee, en uh, ja, dat was wel heel heftig, herinner ik me nog. En, uh, Ja, en, uh, en daar, Dus uiteindelijk, daar, en toen, toen en, uh, en, uh, Uiteindelijk zou ik, toen ben ik van die groep naar, naar een andere groep gegaan. Dat was nog een zwaardere groep, dat was echt was een groep, een stap voor de gesloten inrichting, zeg maar. Ja. En, dat, en dat is niet even niks, dat heeft met, met gedragsgestoorde jongeren te maken, ja. eigenlijk. En, uh, naar nou, die groep met, met uh, op, uh, op, uh, uh, ja, dus eigenlijk ben ik daar dus heen gegaan, zeg maar. En daar ze, hebben ze gezien dat ik te, eigenlijk een te, te zacht aardige jongen was ook. En niet en, en uh, ja, en, en, en niet die harde aanpak nodig had die echt die gangster, gangster mensen nodig hebben, die echt uh, groepsgevoelig zijn. Snap je, daar ja. ja, hoorde ik niet nee, bij thuis. Andere persoonlijkheid, andere persoonlijkheid ja. ja, en dat uh, zagen ze al binnen drie, vier maanden al twee maanden of drie. Toen vier maanden. Nou, dus ben ik ook vier, vijf ja. maanden mee naar ja. weg gegaan. Ben ik naar een uh, groep gegaan in Deventer, ben ik, of een Twello was dat en uh, mm. Ah, dus je hebt heel veel instellingen eigenlijk gezien ja, van binnenuit. Ja, ja, ja. Wat heeft dat uiteindelijk met je gedaan van binnen? Ja, heb uh, je er wat van geleerd of was het allemaal niet zo prettig? Het was, je hebt zeker geleerd dingen. Dat, dat geloof ik, dat ik zeker. Maar dat was natuurlijk niet prettig. Het was niet prettig natuurlijk. Nee. Nee. Maar ik heb er wel zeker veel geleerd.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 Ben ik, helemaal, ben ik helemaal doorgeschoten in de. In de, in de was ik in de war geraakt. Dus ben ik, de, de medicijnen waren ook gestopt en ook ik in, in, in, in, in, in, in een soort psychose terechtgekomen. Ja. En dat was heel heftig en dat was echt een half jaar erin en dat was echt, toen zakte mijn wereld echt helemaal in zeg maar. en dat was echt, nou, nee. dus toen was ik vijftien en toen werd ik opgenomen en uiteindelijk was ik 16. opgenomen, ben ik weer teruggegaan naar Hoenderlo, waar ze mij niet meer konden helpen, dat dus ik weer terug moest gaan daarheen. Maar na, daarna ik naar Alkmaar ter, uh, terug moest, heb ik zo van Alkmaar naar uh, uh, Frankrijk weer gegaan.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 Maar nu ik het sinds mei heb aangenomen, de heer, is mijn leven gewoon, ja, gewoon echt gewoon totaal gewoon positief veranderd en uh, voel ik me gelukkig en, uh, en heb ik geen, uh, ja, heb ik, heb ik gewoon, ja, uh, en, en, en, en dat zo is het daar helemaal. En, uh, en daarom wil ik ook nog even speciaal benadrukken ook van uh, dat, uh, Willem Duin, zeg maar, die mij echt, uh, zeg maar, vanaf... Uh, uh, ja, op vanaf op school, zeg maar. Ja, die van ja, school, ja. Ja. ja. Maar dat hij mij echt vanaf, uh, ook vanaf... Uh, ik, heb hem op, ik heb hem vaak opgebeld ook, in de ook. En, uh, hij zei altijd, als er iets is, altijd bellen, zei hij. Ja. En uh, als je iets wil vragen, altijd bellen. Maar ik had altijd de moeilijkheden. En altijd ook een beetje ook zelf uitdagen. Had ook een beetje gelogen. En mijn ouders ook, weet je. Een beetje om, omheen gedraaid ook, weet je. Ja. Ook dat had ik ook niet moeten doen. Maar ja, dat heeft God me vergeven, dat weet ik. Maar ik heb zoveel steun aan die man gehad. Die man mm -hmm. heeft me zoveel geholpen. Dat doet hij nog steeds En uh, ja. ik, ik weet ook dat hij van Vanaf mei, mij, zeg maar, van mijn bekering heb ik hem opgebeld. Ik zei Willem kom langs. En ik, wil echt, dus echt, ik wil echt met je praten. Ik wil echt, echt regioeel bekeren. Zeg maar, echt me. Ja. En, uh, toen kwam hij langs. En, uh, als eerste kwam hij bij mij langs. En, uh, en bij een vriend. Een vriend die er ook woont. Jeroen. En, uh, die is ook, uh, teteer, ook aangenomen. maar heeft er niks mee gedaan. Maar dat, is ook, dat gaat ook misschien gebeuren, want bij mij was het ook zo dat ik vier jaar niks mee gedaan had. Mm. Dus dat gaat bij hem ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Hoe erg tegenstand die jongen ook heeft, hij gaat, hij, gaat hij gaat ook zijn, uh, zijn goede kant op, dat weet ik zeker. Maar, uh, ja, dus toen is hij, kwam hij met. Uh, ja, eerst kwam hij alleen een keer, toen kwam hij een keer bij Jeroen, nog een keer dat hij aangenomen. Toen later kwam hij met Dennis, dat is een uh, broeder uit de gemeente. En eh uh, gingen we bidden en we gingen alles gingen vertellen. eigenlijk vertelde zeg maar mij hoe hoe het zat het evangelie, weet je? we gingen weer bidden. En uh, ja en uh... En ik raakte me zo. En ik zat zo met, we gingen zo met, alle, met drie om, om elkaar heen. We raakten elkaar aan. En dan gingen we bidden. En in één in, in het, in het, in keer begon ik gewoon in de tongen te bidden. Dus Dennis, ik zeg, wat voor taal is dit? Ik denk, wat is dit? Zeg ik. Het was geen Italiaans. Het was geen Italiaans. Ik begon in één keer in, in, in een taal te bidden. Zeg maar, in een tongentaal te bidden. Dat was echt, het was gewoon echt gewoon. echt. Dat, mm -hmm. En dat God mij, dat, uh, ja, gewoon heeft, ja. Uh, ja, mij daarvoor heeft uitgekozen. Dus het dat dat go God, uit. ja, gegeven ja, gegeven, God he? de taal die God gegeven heeft. Het gaat ook in de Bijbel genoemd. Hè?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 ja, ik, ik heb. Ik ook, hij ook, hij zegt het ook nu ook, mooi als ik hem spreek, hij zegt ook van, die, die, die, die uh, progressie die jij maakt in het geloof vanaf mei tot vandaag de dag 19 september, heb ik, heb ik nog nooit gezien, heeft hij gezegd. Nee, dan. God, die, groot God, werk God heeft he? een groot werk in mij gedaan, ja. dat doet hij nog steeds. Oh, ja. Dank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 mensen te bereiken, om het woord te brengen, Gods woord te brengen, want het staat geschreven in de Bijbel dat wij Gods woord moeten brengen. Op het straat, of prediken, wees niet bang om het dag en nacht te prediken. En of op of, of, of straat, of, of, of, of, of in de kerk, maar in de kerk heb ik het zelf niet helemaal, nog helemaal zelf gedaan, maar dat zou ik ook wel willen doen, want ik weet niet of ik geroepen ben echt om heidenen te bereiken of echt om ook christenen ook dat, ja, of te prediken, dat weet ik niet, maar dat komt me wel gauw genoeg achter ook. Maar ik weet wel dat ik het prediken, zeg maar, dat ik heel veel prediken, zeg maar, ook, en dat ik echt het woord breng en uh, mensen op straat aanspreken ook en uh, dat mensen dan uh, ja in mijn familie daar wel moeite want ik heb ook veel moeite dat men, veel last ook van mijn familie ook die dat niet uh, ja, die die, die, die, die gister, gisteren bijvoorbeeld stond ik op de grote markt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 Op een, op, ik, ik ben zelfs uitgewezen, zeg maar, in, in, in kroegen heb ik het zelf gedaan. Op, op, op, op, op, in de nacht heb ik het gedaan. Wat ik ook, ja, en, uh, ja. overal doe ik. Je het. gaat overal naartoe. Ja. Om die ja. mensen te bereiken. Ja. Die misschien de mensen die in de kerk zitten op zondag niet kunnen bereiken. Ja. En dat is eigenlijk ook misschien wat in de Bijbel staat. Wat je zegt. Dat staat van ga, ga, ga heen, heen, ga heen, uit. En preek de, de evangelie. Dus dat doe jij heel praktisch. Ja. En dan al eigenlijk heel snel. Want je bent nog maar sinds mei.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 Om je daar los van te maken. En hoe van, doe je dat dan weer? Ja, dat is ook. Ik, ik, bid, ik bid en uh, ik lees de Bijbel en uh, ik sta ook stil. Maar dat lukt me niet langer dan, echt dan nu nog wel vijf minuten. Want ja. en, en er komen toch wel altijd wel gedachten binnen. En, uh, en, en ik, dus dat is wel. Uh, maar ik probeer wel echt. En ik doe het ook niet heel vaak. Want ik moet het ook vaker doen ook. Maar dan moet ik ook natuurlijk in groeien. Want ik ja. ben natuurlijk. Zoals Willem eigenlijk al een hele goede voorbeeld gegeven heeft. Ik ben nog. Uh, je moet zo zien, je bent, ik ben opnieuw geboren. Mm -hmm. En uh, eigenlijk ben ik nog een baby in het geloof.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 En dat is, zei ik dacht, ja, Willem dat is net zo, zo oud als ik bijna ben nu, zei ik <laughs> ja, ja, ja, nee dat bedoel ik. Maar in het geloofleven ben je dan nog een beetje... In het geloofleven? Groei, groei, ja, we en, en, en, en Willem zei dat ook... snel. Ja, nee maar dat snel, want Willem zei al, dat, ik zie al snel progressie in jou. Ja. Maar kijk, ik, hij zegt ook, ik heb, jij hebt iemand nodig die jou begeleidt, zegt hij, en dat ben ik dan. je hebt iemand nodig die jou onderwijst ook en ook, en ook uh, helpt, zeg maar ook en...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 En Jezus gehoorzaamt. Dat Jezus al gezegd ja. in de Bijbel. zal nog grotere wonderen doen dan ik daar gedaan heb. En ik wil voor de zieken bidden ook dat, dat ze ook dan. Dat ervaren dat ze dan zeg maar beter genezen zijn. En dat ze dan, dan vragen: hé, hoe kan dat? De, geen dochter kan me maar, maar genezen. toch ben ik ja. nu genezen. En dan zeg ik toch: hé, dat toch ja, als je Jezus dan aangaat in hun leven. Dat ze dan bekeren zeg maar mm -hmm. Dan zou ik dan toch zo wel. Mooi uh, is ja, dat. Ja, he? ja, ja, ja, ja zeker. Ja, het is mooi om te zien als je ziet dat mensen genezen. Hè? Als ik zag dat jij voor zieken bad. en dat die mensen genezen. dat ze zeggen: hé, hey, wat gebeurt er nu? Ja. En ja. dat je dan uit kan leggen van: ja, Jezus geneest u mevrouw of meneer. Ja. En wilt u ook niet een vriend of vriendin worden van die Jezus, zoals ik? Ja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 Ik zou te prediken echt, voor, echt ook voor een voor, voor groep mensen. Ook, maar ook, dat ik echt op ja. een manier het talent van God krijg. En de, mm -hmm. of, die heb ik al denk ik. Maar de gave van God heb zeg maar, om echt op een manier te prediken. Zeg maar ook, ja. Op een manier te prediken dat de mensen ook zeg maar, dat, nou, boeiend is voor de mensen. Mm -hmm. Dat wil ik ook. En dat het, ook niet, niet, dat het niet saai is. En ook, dat het ook niet... Uh, en waar we het ook over gehad hebben, dat het ook niet op een, op een toon is van dat uh, mensen denken dat ze doorlopen, dat ze alleen maar geschreeuw worden. Nee, maar dat ze het boeiend zullen vinden ook. Dat, wat, mm. want, uh, ja, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat is voor mij zo. En wat andere mensen zeggen, ja, die niet geloven, is het dan misschien niet zo. Maar het is toch zo. Het staat in de Bijbel namelijk daarom. Dus ja. Ja, en, nou, ik zie mezelf wel als echt een vurige evangeliste, prediker, echt zo, ja. over de wereld heen. Ja.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 Die kan, niet, die kan wel in het eerste misschien nog net, maar die kan, staat dan op basis. Of gaat dan ja. de reserve, staat hij dan. Ja. Of zelfs in het tweede, of zelfs in het derde, of gaat die zelfs niet. En, en zo is het met een evangelist ook. Iemand die de Bijbel tot zich neemt, elke dag. die eet. van het voeding en die, en die gaat het, voeding kan die voeding weer doorgeven. Voeding kan je doorgeven aan andere mensen samen. Ja. Dus dat, dat, dat is belangrijk. Dat ja, zegt... dat, dat is ook wel dat ze samen gaan. Ja. Ja. Als, als een baby-christen inderdaad voeding krijgt. en die gaat dan weer groeien in zijn geloofsleven. Ja, dan, dat heb jij dan ook als je het woord meer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 ja, mede gebruiker, hij heeft niet die dingen in je leven gebracht, maar hij kan wel wat er is gebeurd.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 Ja, je toekomst van wil maken. Ook. Zeker weten, ja. Nou, dankjewel voor dit interview. Het ja, was nou, je, je, je heel je fijn om hebt... met je te spreken. Ja, en ik wil nog even uh, een, een, een dankzegging doen voor een bepaalde mensen ook, zeg maar. Even uh, die ik wil bedanken.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 dat jullie ook zeg maar ook met mij ook mij ook helpen daarin en ook mij ook nou en mij ook weer be bemoediging over uh, mij ook bemoedigen zeg maar ook en eh uh, het ja. publiek ook voor jullie veel bedank ook en, uh...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 mag zijn, ook zei hij, dat hij zelfs echt een, een eerste klas heiden is, gewoon. ja, dat is echt, en dan zegt hij ook en dan zegt, ik hoop dat je echt tot eeuwig Christus mag volgen en dat je ook, ik vond dat je goed gesproken hebt, ik, je, en nou ik heb ook niet op details voor dingen, dus ik heb echt gewoon goed gesproken en uh, uh, uh, ja dat is, de, de doop was voor mij gewoon echt de bevestiging ook gewoon dat ik echt ben dood gegaan met Christus samen en ook samen met hem ben opgestaan ongeveer. Ja, dat je het nieuwe leven, het nieuwe leven hebt ontvangen. Is dat, ja, dat vind ik prachtig. Dat ja. je want ik voelde echt toen ik het water inging. Ja. En het water uitkwam. Zo soort, net of een soort, een soort zwevend gevoel. Het, echt, heel bijzonder was dat. Dat was prachtig. En Ik vond het heel bijzonder allemaal. De hele, alles zeker. En ik vond, en ik, en, en, en in de eerste plaats wil ik God bedanken. Dat hij mij uit de duisternis gehaald heeft. Dat hij mij tot zich getrokken heeft. Ja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 I'm not afraid Do something now. We love to invite Ukia and welcome Hera and Yanita there to come to the front. I mean, God is doing awesome things, and God is gonna do even even more things, huge things. We God is looking for people that wants to do His work, and those people they are always available to do God's work.